Dit is Ewaard de Jong met het NOS-journaal. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care heeft de richtlijnen voor IC-artsen aangescherpt... voor het moment dat er niet genoeg IC-bedden meer zijn. Door de coronacrisis behoort dat tot de mogelijkheden. Er kan een situatie ontstaan waarbij de intensive care patiënten moet selecteren... en kan het zijn dat mensen die weinig kans hebben om te overleven niet meer worden opgenomen. Als de bedderschaarste op de IC's nog verder toeneemt, zullen in het uiterste geval mensen van 70 jaar en ouder niet meer worden opgenomen. Op dit moment zijn er nog voldoende IC-bedden beschikbaar. Er wordt hard gewerkt om de capaciteit verder uit te breiden. Rechtbanken gaan vanaf volgende week meer zaken behandelen. En niet alleen de meest urgente. De Raad voor de Rechtspraak reageert daarmee op de oproep van advocaten en slachtoffers om, ondanks de coronacrisis, meer zaken te behandelen. De rechtbanken blijven tot zeker 28 april beperkt toegankelijk... maar inmiddels zijn de mogelijkheden voor audio- en videoverbindingen verbeterd. Topman van der Heijden van Rumach, dat in opspraak raakte... door een omstreden corona-kledinglijn is opgestapt. Rumach kwam onder meer in de laatste uitzending van Zondag met Lubach... ook onder vuur te liggen omdat het veel geld zou verdienen aan t-shirts... waarvan de opbrengst voor het Rode Kruis zou zijn.